Wat vind je daarvan? Nou, eigenlijk ja en natuurlijk hartstikke goed hè om al vanaf kleins af aan de kinderen te attenderen op. Want fitte start is niet alleen maar sporten. Hè, het is ook attenderen ja. op, op voeding en, en wat is nou belangrijk om wel en niet te doen. En het begint natuurlijk wel bij de ouders. Ja. Um, maar voeding is wel een moeilijk punt, hoor. Want uh, uh, je hoort zoveel dingen... dat je door de boom het bos eigenlijk niet meer ziet. Mag ik nou wel suiker, geen suiker? Mag ik wel melk, geen melk? Moet ik smeren of halverine? Het is echt uh, best ingewikkeld. En ik kan me voorstellen dat mensen daar ook zelf niet meer uitkomen. Maar wat, wat, ja, wat, wat moet je dan doen? Ik kom er niet meer uit. Ik weet het niet meer. Je gaat naar mij toe komen. Ja, Oh, dat is het. Dat is het. Uh, ja te start. Zijn er meer initiatieven waarbij die link tussen sport en voeding wordt gelegd? Uh, ja, ik, nou, als uh, diëtistenpraktijk hebben we vorig jaar en het jaar daarvoor ook meegedaan met het sportontbijt. Uh, ja. Dat was wel heel erg leuk. Dat was voor een aantal klassen uh, van, van scholen die mee wilden doen. Uh, een combinatie van sporten en ontbijten en uitleggen waarom het dan belangrijk is om wat je dan eet. En dat ja, was echt geweldig om te doen. Ja. Waar ik met kinderen bijvoorbeeld, toen ze klein waren, uh, wel eens problemen mee had. Van, wat geef je ze mee naar school? Zowel morgens als uh, tussen de middag. Ja, dat is ook best uh, wel een vraag. En je ziet heel veel kinderen die gewoon een witte om met haalslag eten. En een uh, koekje voor de... dat is ook wel heel tussendoor. Lekker. Ja, heel lekker, maar niet voor iedere dag. Ja. Nee. Wat moeten we doen? wat Nou moet, moet niks, ja. maar wat verstandig is is in ieder geval om uh, ja, volle graanproducten te geven. Veel fruit, groenten en uh, daarna komt pas uh, de koekjes en de snoepjes. En, uh... Zijn er nou mensen, ik, ik kijk zo om me heen en ik zie allemaal vol slanke mensen. <lacht> uh, iemand die iets uh, wil weten hierover? Want nu is de kans, we hebben hier een diëtiste uh, die er alles van weet. Joop, wil jij wat weten? Nou, wat doet hij weer. Weet ik, weet ik bijna alles. maar nee, <laughs> weten alles, en Joop. Um, nee, kijk, is, is er iemand die je vraagt? Op een gegeven moment ben je corpulent, noem ik het altijd maar. Mm -hmm. Iets voller dan een gemiddelde Nederlander. Kan je ook zeggen. Ja. En dan, dat is een bepaald patroon. Hoe kom je daar doorheen? Nou, pa pa patronen doorbreken is het allermoeilijkste wat er is. Maar is echt een kwestie van doorzetten en geduld. En vaak ook echt wel steun. Want je kan het niet allemaal alleen. Nee, want dat moet je echt begeleiding ja. mee hebben. ja. En het duurt 90 dagen voordat je een gewoonte een beetje, hebt, een beetje hebt afgeleerd, laat maar zeggen. Dus het is echt een kwestie van uh, ja, volhouden en een lange adem hebben. En door de dalen die erbij horen, die horen bij. Ik bedoel, als je, als je 60, 65 plus bent, dan hoef je geen partner meer te zoeken. Dat hoeft niet meer. Dus daar hoeft het niet voor. Nee, je moet altijd voor jezelf doen, nooit voor een ander. Nee, nee je begrijpt wel wat ik bedoel. Ja. Joop, als je, als je hulp nodig hebt, dan horen we het wel. Ja, maar Joop is, Joop is toch geen 65? Nee, je zegt al, als je lang, vijf... lang niet. Nee. Maar we hebben oh, trouwens nog wel wat ingezonden vragen door luisteraars. Uh, Sandra Jansen Paap, dat moet een Zandvoortse zijn. Welk voedingsadvies kan je geven aan voetballers tussen de 12 en 18 jaar? voor een training of een wedstrijd. En tussen de, en dat is een hele aardige... Uh, zeg maar in de rust van een wedstrijd. Ja. Nou, um, 12 en 18 jaar is sowieso een leeftijd... dat ze vooral kijken wat de ander heeft. Hè. Dus niet uh, zelfstandig denken van... ik neem dit, want dat is uh, beter dan dat. Dus wat de ander heeft wil ik ook. Wat ik heel goed kan herinneren van op mijn opleiding... Um, dat als je als voetballer mocht je voorheen helemaal niet uh, drinken tussen de wedstrijd door. Want dat, uh, je moest voetballen. Dat is gelukkig allemaal veranderd. Want het allerbelangrijkste bij vooral een, uh, een teamsport is, is je vocht aanvullen. En uh, dat is dan niet een uh, AA'tje of een ander sportdrankje. Maar dat doe je met water of een isotone drank. Een isotone betekent dat het eigenlijk direct uh, door je lichaam opgenomen wordt. Omdat het dezelfde ja, osmotische waarde heeft. Deeltjes. Ik, ik heb ook nog een vraag. Waarom krijg je een droge mond als ik het uh, spannend uh, vind? Oh, dat is een goede vraag. Weet ik eigenlijk niet. <lacht> Weet jij vast wel. <lacht> ik, heb beetje, ik heb ook een beetje een droge mond, namelijk. <lacht> het schijnt dat uh, uh, je maag harder gaat werken als je onder spanning komt. En dat trekt uh, vocht uit je lippen weg en uit je mond, en dat je daardoor. Nou, ik zou, ik zou ook nog, als ik nou verder nadenk, kunnen denken. Kijk, je darmen zijn je grote hersenen. Als je het spannend vindt, dan moet je ook vaak, ga even nog naar de wc. En die darmen, te, daar, daar wordt je vocht onttrokken. Dat gaat terug naar je lichaam. Ja, leuk. Wat moet je, ja, en, en Steffen, die hebben we al aan tafel gehad. Dat is een hardloper en we hebben fietsers aan tafel. En Sportservice heemstedens antwoord vraagt, wat moet je eten als je een hongerklop krijgt? Nou, dan ben je eigenlijk net te laat. Uh, een hongerklop is... Ja, waar zit Stefan? Oh, daar. Hoe voel jij een hongerklop? Wat, wat betekent dat voor jou? Nee, volgens mij van Hubert. Oh, nou. Dat je licht in je hoofd wordt en geen energie krijgt, oftewel instort. Ja, bij, tijdens het sporten. Ja, je kunt ja. Het eigenlijk niet meer verder. Ja, eigenlijk is het, ben je dan te laat. Hè? Want je, uh, je, de bedoeling is dat je die hongerklop niet krijgt. En dat betekent vooral... Uh, ...geen snelle suikers nemen. Je moet voor het sporten... ...niet denken, oh, dan gaan we nog een snelle... ...koolhydraat. Want wat er dan kan gebeuren... ...je insuline gaat omhoog... ...dat is je nodig om, om die koolhydraten... In je, ...in je cellen te krijgen... ...of in je bloed naar je cellen. En die zorgen dat je... bloedsuikerspiegel verlaagt. Als je dan gaat sporten direct daarna... ...dat verlaagt ook je bloedsuikerspiegel... ...waardoor je een dubbele dip krijgt. En daardoor kan je bijvoorbeeld ook al een hoornklop krijgen... Um, het is belangrijk dat je, dat je ja, lange koolhydraten neemt. Dus koolhydraten met een, met een lage glycemische index. En dat heeft te maken hoe snel wordt iets nou opgenomen in je lichaam. Daar kan je het beste mee voorkomen. Maakt het uit wat je eet? En dat is eigenlijk ook een vraag van Lana Lemmens. Uh, je bent heel intensief aan het sporten. Mm -hmm. uh, ik noem maar wat. Een half uur of een uur hardlopen. Of misschien wel een marathon. Mm -hmm. uh, moet je er dan echt rekening mee gaan houden met, met je eten? Nou, afhankelijk van welke sport je doet en hoe intensief is eten wel belangrijk. Maar ben je gewoon een recreant die drie keer in de week een uurtje sport. Dan hoef je er niet zo heel veel rekening mee te houden. Behalve als je bijvoorbeeld een krachtsport doet. Want dan wil je juist bulken. Dan wil je spiermassa creëren. Heb je wat meer eiwitten nodig? Ben je meer een, een hardloper, duursporter? Heb je meer koolhydraten nodig? Dus het en, is en echt afhankelijk. Wat, wat zou ik nou moeten eten? als Ik ik, wil, ik, ik zit op de sportschool en ik ben een uur aan het sporten. En uh, redelijk intensief. Wat, wat kan ik het beste ervoor en erna eten? Ja, nou als je, ja, dat zeg ik al. Als je één keer in de sportschool zit uh, voor een uurtje. Maar ja, nou, nou ja, dat dan weer niet. Is, en, en, altijd gezond eten. <laughs> nee, ja, um, het belangrijk is als je vooral na... Voor het sporten is het ook afhankelijk. Hè? Wil je iemand afvallen bijvoorbeeld. Dan moet je dus voor het sporten niet eten. En pas daarna. Ja. Uh, maar belangrijk is het herstel van het sporten. Want ben je, heb je gesport, dan moet je binnen een half uur zorgen... dat je je koolhydraatvoorraad aanvult. Dus dan neem bijvoorbeeld een choux de met een beetje yoghurt... het liefst bij een klein beetje eiwitten bij zitten. Ah, en binnen dacht. anderhalf uur, dan is pas dan je cellen open om de eiwitten aan te vullen. Om je cellen te herstellen. En uh, je hoeft niet meteen een eiwitshake na het sporten. Hè. Dat mag iets later. En die mag ik er nog een vraag stellen? Uh, Jij ja wel, jo. Want je ziet... Uh, met name in de tenniswereld, veel bananen gegeten worden. Een hapje bananen, een klein stukje maar. Is dat omdat, om die, die, die insulinespiegel op niveau te houden? Ja, ja en van bananen is ook wel belangrijk of je nou een wat rauwere banaan of een rijpe banaan eet. Een rijpe is, is, zit meer suikers in, Suikerjag, laat maar zeggen. Ja, ja, ja. Dus uh, wordt, en het ja, wordt wat sneller opgenomen dan een rauwe. Dan krijg je een wat langzamer koolhydraat. Zou dat ook dan wat zijn voor andere sporters? Ja, ik denk het wel. Je ziet het in de fietswereld ook, hè? Bananen. En uh, tegenwoordig kan je bananenpannenkoeken bananen, maken. Bananen. En, uh, ja, broodje ja. banaan doen ze daar. Ja, ja. <laughs> ja dat klopt. Okay, Tot slot. Uh, nog één vraag, omdat die zo leuk is: <laughs> van Willy Zandvoort. Wat moet je eten als je dagelijks intensief danst? Ja, nou, dat is eigenlijk intensief dans. Ik weet dat haar dochter heel intensief danst. Echt uh, professioneel. Dus ja. dan, dat, is, dat is ook moeilijk. Want alles heeft te maken met gewicht en lengte. En calorieberekening van hoeveel energie verbruikt iemand tijdens het sporten. Dus je kan nooit zeggen van dit is een pakketje voor iedereen. Het is heel individueel. Het grappige is, ik, uh, ja, je zult het niet zeggen, maar ik zit op een sportschool af en toe. Ja. En uh, daar wordt tegen mij gezegd dat uh, de cardio, het hardlopen, of ja? fietsen, uh, roeien... Uh, dat dat minder calorieën verbrandt dan de krachtdingen. Uh, uh, omdat je daarmee meer vet verbrandt. En dat dat dagen doorwerkt. Um, nou, het is wel zo, als je uh, krachttraining doet, dan wordt je basisverbranding, omdat je meer spiermassa krijgt, sterkere spieren, laat maar zeggen, wordt je basisverbranding hoger. Dus op het moment dat je op de bank zit, verbruik je meer calorieën dan wanneer je alleen maar aan duursport doet, waarbij je meer aan je conditie werkt. Ja. Dus dat klopt, maar het is niet zo dat je uh, meer vet verbrandt, want een marathonloper, die, die... Die verbrandt ook, ja. ja, maar die gaat natuurlijk heel erg in zijn reserves. Ja, precies. Goed, nou, het was uh, weer interessant, Adel Smit Over voeding kan ik altijd uren praten. Ja, Mag ik Hier. nog één ding zeggen? Ja, Ook een het kader van de, van de 50 plus de, het weekend... Uh, ik doe een uh, gratis uh, vetmeting. Of een meting van je uh, body composition. Van je lichaamssamenstelling. Uh, gratis ter waarde. Dus normaal kost je 20 euro. Dus uh, euro. iedereen die uh, denkt. Ik wil toch wel eens weten. Hoe is nou mijn vetpercentage. En mijn basisverbranding. en uh, nou, Gewicht weten de mensen meestal wel. Kom naar. Uh, nou, ik, sta, ik zit bij Sheila's Broodjes boven. De eerste verdieping. Sheila's broodjes. Brood. Uh, broodjes. En tegenwoordig heet het brunch en borrel. Toch wel verse broodjes. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. Gezond. De broodjes. Bij Sheila's, Sheila's, Sheila's uh, broodjes boven zit uh, Adel Schmid. En ik was blij dat je er was. En wij gaan luisteren naar Big Girl van Mika. Big Girl van oh. Mika. Ik, ik, dit is voor mij, dat zeg ik eerlijk... zonder aanzien des persoons... van alle andere gasten... is dit toch altijd weer mijn hoogtepunt... Uh, bij het uh, sportcafé hier in Zandvoort... uitgezonden door... ZFM moet ik zeggen. Ik, ik zei altijd ZFM, maar het is ZFM. Uh, leuk dat we hier weer mogen zijn. Maar dit is mijn hoogtepunt. Altijd weer. Want de sporttalenten zijn aan tafel. En we hebben er weer vier aan tafel. En ik kom er net achter... Ja, ik ben een beetje honkbalgek, ik zeg het eerlijk. En we hebben een honkballer aan tafel en hij speelt ook nog bij mijn club. Dus mijn avond kan al niet meer stuk. Maar ik begin met de dames, want dat zijn ook een paar kanjers. Om te beginnen stel ik aan u voor, zowel voor de radio als voor hier in de zaal Wendy Moore. Paardrijden. Ik heb hier een prachtig stukje met een hele mooie foto uh, van jou uit de krant. Ik ga het zo meteen met jou over hebben, want ik ga eerst de rest voorstellen. Uh, ja, ze is twee meter groot en twee meter breed. Want ze doet aan ijshockey. Maar niet heus. Maar ze is wel, doet wel aan ijshockey. En ze zit hier aan tafel. Brit Wortel. En wij hebben dus twee heren. En dat zijn ook uh, aardige talenten. Jesper Rasch, de wielrenner. En Nick Keur, de honkballer. En die mogen van mij best een applausje. Want, en we beginnen met de dames. Uh, Brit. om maar met jou te beginnen. Eerst maar even het ijshockey. Nou, dat is de vraag... Die het meest wordt gesteld, waarom ijshockey? Ja, ik ben eigenlijk... Oh, oh, even in de microfoon, ja. Dat hoort erbij, anders horen ze je thuis niet. Ja, zelf als ik twee jaar dat ik begon, dus had ik nog niet echt zelf de keus. Maar ben ik met mijn vader meegegaan en toen kon ik het proberen. En toen vond ik het wel heel leuk. Jouw vader ijshockeyde? Uh, nee, die ging altijd kijken. Ah, bij uh, Amsterdam? Bij Amsterdam, ja. Ja, op de jaar baan. Ronnie Berteling en zo. ja. Die is geloof ik nu 104 in die ijshockey nog. Dus... Ja, daar krijg ik ook nog steeds training van. Dus. Ja, uitstekend. <laughs> vent. Uh, jij ijshockeyt en ik zei al, uh, ik heb dan het idee. En, uh, dat zijn nogal grote uh, mannen en vrouwen, uh, zowel hoog als breed. En uh, die, die rammen erop los. Nou, ben jij toch redelijk freil, zoals dat zo mooi heet. Moet jij niet heel groot en sterk zijn? Nou, ik kan wel heel veel compenseren met je techniek ook, dus dat scheelt weer. Want dat is heel belangrijk, het schaatsen. Ja, want ze we spelen wel bij de mannen nu dus. Je dan speelt je bij de mannen? Je, ja, met Nederlandse die spelen in de promoties. Dat ja, zijn, dat uh, heb ik gelezen. Dat is met mannen, ja. Dat, dat staat je netjes. Dan moet je zometeen tegen die grote oude Canadezen, want als ze in, in Canada uitgerangeerd zijn, dan komen ze in Nederland spelen voor een paar uh, ja, dubbeltjes. Precies. En dan moet jij tegen spelen. Uh, ja, we spelen niet op het hoogste niveau dan, maar dit zijn meer de oud-profs en zo. Ja, wacht, het zijn maar de oud-profs, <lacht> ja. ja. Nee, dan, uh, dan gaat het wel. Die, uh, denk je dat ze een beetje ontzag voor je hebben? Ja, het is, we kunnen wel goed meekomen. Zo, we hebben ook al één wedstrijd gewonnen, dus. Hoe lang is het... De competitie is net begonnen, hè? Ja, we hebben drie wedstrijden gespeeld. En dan speel je in de op één hoogste klasse van Nederland. Het ijshockey gaat niet goed in Nederland, dat is duidelijk. Nee, klopt. Want in de hoogste klasse, nou, ik geloof dat er met heel veel moeite zes teams zijn, hè? Ja, precies. Het zijn er niet heel veel meer. Die zijn allemaal lager gaan spelen, door ja. geld ook. En dan moet jij tegen spelen. Ja. Krijg jij er geld voor? Nee, dat niet. Helemaal niks? Nee, want er is een tijd geweest toen al die Canadezen naar Nederland kwamen, en dat is heel lang voordat jij geboren werd, in de jaren tachtig, werd er heel veel geld betaald aan ijshockeyers in Nederland. En heeft Nederland zelfs de Olympische Spelen het heel goed gedaan. Nou, ja, dat was ook toen ik nog niet in het Nederlands team zat. De ouderen die hebben wel altijd betaald gekregen. Ja. Maar, je... dat, uh, maar dat weer. maakt voor jou niet uit of je nou... Nee. Want jij wil... Speel je... Ja, je speelt in het Nederlands team. Wat willen jullie? Wat wil jij? Nou, op zich het hoofddoel is uh, om naar de Olympische Spelen te gaan in 2018 in Zuid-Korea. Ja. Maar we gaan nu eerst in april naar uh, China voor het WK. Zo. Komend april? Ja, 6 april. Want hoe goed is Nederland, uh, zijn de Nederlandse vrouwen op ijshockeygebied. Uh, ja, we spelen nu uh, de tweede divisie. Ja, eerste divisie B is dat. En het doel is om dit jaar dan te promoveren. En dan speel je de op één hoogste klasse. Dan speel je net onder de Top Division. En de top Division bestaat uit... uit. Ja, Canada, Amerika, Rusland, Zweden, ja. dat soort landen meer. En dan zeg maar ben je tiende, twaalfde van de wereld? Uh, ja, als nu land. Is zestiende. Nu zestiende, maar ja, jij ja, dat komt, gaat over tien jaar jij komt eraan. En... Wat speel je? Wat is je positie? Uh, verdediger. Je bent meer verdediger, niet uh, dertien? Ja, de... ik kan ook wel een beetje aanvallen. Maar... Dat, dat moet toch ook, want je staat uh, op het ijs en dan moet je toch zowel aanvallen als verdedigen? Ja, dat klopt. Ja. En scoren kun je dat een beetje ook nog wel? Ja, soms wel minder als verdediger, maar als aanvaller dan heb je eigenlijk ja, drie keer zoveel kansen. Nou, hebben we het net over voeding gehad, begin ik even bij jou. Uh, hou jij je bezig met voeding? Uh, ja, op een gegeven moment moet je wel, want je merkt echt als je, als je minder goed eet dat je ook gewoon minder goed speelt. Dat je hebt minder lang volhoud. Well, waar merk je dat aan? De gewoon ja, echt. Ja, vermoeidheid of als je veel te veel zegt dat je eerder verzuurt of zo? En, en kracht. Uh, de voeding om kracht op te bouwen, doe je daar ook aan? Uh, ja, ja. Doe je. We hebben wel uh, meestal shakes en zo. Ja, ja. En welke doping gebruik je? Uh, die nog niet. Nee, ja, dan is het goed. Uh, de volgende dame. Wendy, ik zei het al, uh, Wendy Moor, prachtige foto in, uh, in de Zandvoortse Courant van 9, uh, van 9 oktober net. Jij doet aan dressuurrijden. Ja, dat klopt. En. Uh, nou heb ik gehoord, vernomen, dat jij wel een heel groot talent bent. Kun je dat van jezelf zeggen? Nou, nee. Het mag, het mag, voor één keer. We luisteren niet. Misschien. Want, nou, ik kan, ik kan het wel zeggen, want jij bent... Uh, uh, ja, vertel zelf maar dat Rabo talentenplan, hoe zit dat? Um, ja, ik was uh, naar een selectie gegaan voor uh, Rabo dan. En dat is eigenlijk, uh, als je daarvoor geselecteerd wordt, dan krijg je trainingen. Van uh, heel bekende ruiters ja. en Amazones. Tineke Bartels, hè? Ja. En dus Anki en nou, Anky, iedereen. Uh, iedereen. <laughs> uh, en dan moest je twee selecties rijden. Eerst in Noord-Holland. Daar was ik door. En toen moest je een grote selectie rijden op, in Ermelo. En toen was ik ook door. En was dat verrassend voor je? Ja, eigenlijk wel. Want uh, ik vond zelf dat ik heel slecht gereden had. <laughs> ik, ik vond zelf dat ik nog nooit zo slecht gereden had. Ik vond er ook echt... Maar toen keek ik de filmpjes terug en toen voelde het eigenlijk wel mee. Maar ik Hoe het kan vroeg. het nou dat je dan denkt dat je heel slecht bent en dat het, dat het toch wel goed is? Ik weet niet. Um. Want je zit uh, op het paard. Hoe heet je paard? Windsor. Windsor, ja. Ik uh, zie Ja, ik moest even kijken. Jij bent degene uh, boven, hè? Ja. Nee, <laughs> dan, bij, bij Ankie twijfel ik daar dan wel eens aan. Ehm... <laughs> um. Ah, geintje tussen, toch moet toch kunnen. Uh, ach, maar is Anki bijvoorbeeld jouw grote voorbeeld? Ja, ja, zeker. Want het is wel een hele lieve... En ontzettend... Uh, ik, ik heb Anki wel eens meegemaakt op Olympische Spelen. Want uh, ik heb een paar keer daar mogen zijn. En wat mij het meest aan Ankie opvalt... Is dat zij door roeien en ruiten gaat, zoals wij dat noemen. Uh, alles wijkt voor haar sport. Ja, klopt. Is dat voor jou ook zo? Ja, ja eigenlijk wel. Ik heb heel vaak dat ik uh, dan, uh, ja ik kan eigenlijk heel veel dingen doen die leeftijd gewoon niet, uh, niet doen. Ik bedoel juist andersom. Bijvoorbeeld hun gaan uh, uit en zo, weet je wel. Ja. Maar ik doe dat niet. Daar heb ik geen tijd voor. En eigenlijk ook geen zin in. Hoe belangrijk zijn je ouders daarin? Heel belangrijk. Want het is natuurlijk een hele dure sport. Ja. Eigenlijk. En uh, die trainingen zijn gewoon, alles is heel duur. En ik moet van A naar B gebracht worden, ja. want ik ben nog veel te jong natuurlijk, ook voor scooter en zo. Ja. En zo'n en... paard achter een scooter is ook niks? Ja, nee. <laughs> ja, nou, zonder mijn ouders gaat het gewoon niet lukken. Hè. Nee. Is het paard van jullie zelf? Ja, ja. ik heb hem nu een jaartje bijna. Dat kost ook een paar centen. <laughs> en uh, heb je dan een krantenwijdje? Uh, nee, eigenlijk niet. Is je vader heb ik ook eigenaar van uh, het circuit? Nee, mijn vader heeft een eigen bedrijf. Dat helpt? Ja. En dan uh, ben je de hele dag bezig op een wedstrijd, want dat is vaak van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Ja. Uh, hoe doe jij het met voeding? Uh, ik heb er wel, um, ik heb, ik heb uh, vroeger wel in, met de, in drankjes, geen doping. Nee, <laughs> hey, dat staat wel aan het paard. Een soort van, van die energie uh, dingetjes, maar op voeding let ik eigenlijk nog niet echt, want ik denk dat ik, ik eet best wel goed en ik drink ook genoeg. Ja. Dus ik, ik let er eigenlijk niet echt op, nog. Kan het kloppen dat jij uh, over een jaartje of uh, zes, en dan zijn de Olympische Spelen in uh, Tokio, dat jij misschien wel een uh, ticket daar naartoe moet kopen? Nou, dat is al heel snel, denk ik. Ja? Ja, dat is nogal Hoe veel. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 15 ah, 21. <laughs> ja, is alles is mogelijk. Maar... maar is het ook je doel? Ja, ja, het is al mijn doel. Zeker weten. Goud, dat is mijn doel. Maar over zes jaar, dat is misschien nog heel Ho, snel. ho, ho, wacht even. Uh, ik had het over meedoen aan de Olympische Spelen. Jij, bro, goud is mijn doel. Ja, ja. eigenlijk wel. Nee, oké. Okay. Uh, ik heb zo'n flauw vermoeden dat ik jou uh, mm -hmm. over zes jaar wel eens in Tokio uh, zou kunnen zien. Dat jij daar toch... Uh, want dit is eigenlijk wel een beetje de instelling die je moet hebben, hè. Uh, en dan uh, kijk ik eventjes naar mijn uh, rechterbuurman, Jesper. Waar wil jij goud in winnen? Uh, of zeg jij van, de... oh, als ik maar meedoe aan een kaartje is het al mooi. Ja, dat zou ook mooi zijn. Maar uh, voor elke wielrenner is het wel uh, het doel om de Tour de France te rijden natuurlijk. Ik begrijp dat zo goed. Maar er zijn toch ook mensen die zeggen... Want ik weet zeker dat als jij kunt kiezen tussen het winnen van de Tour de France of wereldkampioen worden... Dat jij zegt, ik wil de Tour winnen. Ja, ja... Drie weken fietsen moet je dan wel eerst. Maar, uh, ja, maar, maar dat, de is Frans, dat is mooier. Uh, dat klinkt heroischer dan... Ja, dat is waar. Ja. Wereldkampioen. Weer de beste van de wereld. Nee, de Tour. Die moet je winnen. Dat is de, de dat grootste, grootste wedstrijd. Ja. Ik, ik heb wel eens uh, langs de kant gestaan. En dan was ik zo dom om dat te doen bij een etappe die vlak was. En dan sta je ongeveer drieënhalf uur te wachten. En dan heb je honderdduizend snoepjes tegen je hoofd aangekregen. Van al die... Uh, Volgbaar of die, die, die karavaan. En dan sta je daar, en dan heb je 3,5 uur staan wachten, en dan is het. Tjink! En dan ga je weer in de file naar huis. Leuke sport. Ja, dat gaat snel, ja. ja jullie gaan heel hard, hè? Ja. We hebben het net over voeding gehad. Um, ik ga bij jou zeker geen flauwe grappen over doping maken. Maar wat gebruik je? Uh, dat moet u maar overvragen. Nee, qua voeding. Oh, uh... Qua voeding, ja, tijdens de wedstrijd. Uh, ik heb nog niet van die hele lange wedstrijden dat er echt gegeten wordt. Wat is, wat is de lengte van jouw wedstrijden nu? Uh, de rondjes, uh, gewoon in een dorp uh, van 1 kilometer, dat zijn uh, wedstrijden van 40 kilometer. En echt van, uh, van plaats naar plaats zijn 80 kilometer. Ik hoef van jou niet te vragen hoe jij aan het wielrennen bent gekomen. Nee. Van Want jou, jouw vader. Uh... Ik kon er ook wel een houtje van. hè? Ja, die heeft ook op hoog, uh, hoog niveau uh, gefietst. Noem eens wat, wat heeft hij allemaal uh, behaald, weet je dat? Uh, ja, uh, Noord-Hollands kampioenschap gewonnen. Uh, tweede op het Nederlands kampioenschap, baan. Ja. Moet je nou naar hem kijken? Nee, nee, nee. <laughs> en uh, uh, de, of, uh, de nationale selectie gezeten. Dus Onder de topper? Uh, Jij wil dan in zijn voetsporen treden? Ja. Het liefst nog beter? Het liefst wel. Hoe ja. oud ben je nu? Uh, 16. En, en wat heb je al bereikt? Kun je daar iets aan geven? Uh, nou, eigenlijk, ik fiets pas twee jaar. Ik heb uh, daarvoor altijd gevoetbald. Ook op hoog niveau. Ja, want daar moest je tussen kiezen eigenlijk. Op een gegeven moment. Uh, ja, ik, ja, ik heb eerst drie jaar uh, in Zandvoort gevoetbald. Toen ben ik gescout voor AFC Haardem. Ja. Toen heb ik daar drie jaar gevoetbald. Maar, uh, Hoe oud was je ook alweer? Toen was ik negen. Ja, ja ik, ik zit nogal veel in het voetbal. En dan denk ik, negen jaar en je wordt gescout door uh, HFC Haarlem. Ze zijn ook niet voor niets uh, failliet. Nee, nee. Nou, ik krijg nog geld van ze. <lacht> ja, ik ken dat. Maar goed, uh, toen heb je dus eigenlijk de keuze nadat HFC Haarlem failliet ging. Toen kwam niet Ajax? Of, uh... um, ja, daar zat ik wel dicht tegenaan. Uh, maar uh, eerst twee jaar bij een amateurclub. Maar ja, dat werd, het team werd steeds minder. De, uh, ja, de beleving was er ook niet meer in het team. En toen heb ik uh, een paar, paar trainingen, een paar wedstrijden gereden. Het ging eigenlijk steeds beter. En het is eigenlijk steeds beter geworden. En dit jaar heb ik ook uh, grote uitslagen gereden. En, uh, en dat stimuleert natuurlijk ook. Ja, dat stimuleert zeker. Ik vind het wel grappig, want ik ben blij dat je... Ik kan ook wel horen waarom je wielrenner bent geworden en geen voetballer bent gebleven. Want jij kunt wel normaal praten. Ja. Um, <lacht> wielrenners, en dat vind ik echt heel knap. Dan zie ik een etappe in de Tour de France. Dan komen ze helemaal kapot op de Mont toe aan. En dan komt er weer zo'n zo persmuskiet met een microfoon. En hup, onder die neus. En ze kunnen meteen praten. Terwijl ze helemaal dood zijn. Hoe komt dat? Wat, waarom kan een voetballer dat niet en een wielrenner wel? Heb jij enige idee? Uh, ja. Jullie zijn intelligenter. We, dat ook, ja, maar. Uh, ja. Het zijn toch. Uh, ja, andere. andere, andere belevingen die je tijdens, uh, tijdens een wedstrijd hebt. Het is op een fiets, ja. Je fiets. Je, Jullie, jullie fietsen keihard. Uh, uren achter elkaar. En dan denk je van: jeetje, je bent gek. Ja, dat zijn we ook, ja. Maar je, je doet... ik denk altijd, je moet altijd denken na de wedstrijd, w wat er dan is. En dat is je de... Ja, dat je voor de overwinning gaat. En dat je dan oh, je hebt gewonnen, of je wordt tweede, of je wordt derde. Ja. Daar doe je het voor. Nou hebben we een ijshockeyster die gaat naar de WK. We hebben Wendy, die is over zes jaar olympisch kampioene. Uh, wat ben jij over uh, één jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar? Heb jij al iets uitgestippeld? Uh, nou, het mooiste zou zijn als ik over, over twee of drie jaar bij een, uh, bij een ploeg zou zitten. Ja. En dat het van daaruit steeds hoger komt. En de ploeg een... bedoel jij bijvoorbeeld uh, de oude Belkin ploeg? Nu Lotto, Jumbo? Uh, deze ja, lot in de ja, eerst nog de... Amateursclubs heb je dan, ja. op iets lager niveau, maar daarna wil ik wel... Uh... fietsen je hier in Zandvoort? Uh, ja, in de winter wel. Op de mountainbike vooral. En als ik echt uh, op de racefiets trainer ga ik naar, uh, naar Wassenaar, Katwijk of Amsterdam. Nou, ik wens je er heel veel succes mee en ik vind het knap. Nick, we gaan uh... het over echte sport hebben. Ja. <lacht> nee hoor, flauw. Maar ik heb zelf ook heel, heel lang gehongbald. En Nick Keur is hongballer uh, bij uh, de Pioniers uit Hoofddorp. Mooie club. Uh, voor wie was jij? Was jij voor Kansas of voor San Francisco? San Francisco. Uh, ik was voor Kansas. <laughs> ja, en wat was het laatste? is ja, Zeker, zeker. <laughs> maar goed, Nick, uh, jij hongbalt. Ja. Hoe ben je aan het hongballen gekomen? Nou ja, ik zocht eigenlijk een sport voor in de zomer. Ja, en toen ging ik een beetje rondkijken. Toen kwam ik bij hongbal uh, ja, uit. Dat leek me wel leuk. Hier in Zandvoort. Ik weet, heb je nog steeds hongbal hier in Zandvoort? Mm, niet meer. Hè? Niet meer Wel softbal geloof ik, ook niet meer. Het is een schande, jongen. Ja. Dat is echt een. Dat vind ik nou echt, meneer Van de Sportraad, honk maar, en softbal. Maar dan ligt wel een heel mooi veld. Met een verplaatsbare heuvel, en dat wordt niet ik gebruikt. Moet, wat hebben we daar nou aan? Niks. Ah. Nou goed, we gaan het over ons honkbal hebben. Want. Ja. Uh, Hoofddorp, prachtig nieuw stadion. Klopt. Uh, misschien wel Major League Honkbal over twee jaar in dat stadion. Heb jij er al in gespeeld? Ja, ik heb er al heel seizoen in gespeeld nu. En hoe is het? Lekker. Ja, topveld. Het, het is echt mooi, hè? Ja. Wat heel veel leuk. mensen niet weten, dames en heren, dat is wel leuk. We, in Hoofddorp heb je dus een honkbalveldstadion. een echt stadion. En daar is een speciale terreinknecht uit Amerika van de Major League. Die is een jaar lang gestald in Hoofddorp om het veld daar te onderhouden zoals de Amerikanen dat doen. En uh, er is ook speciaal greffel naar Hoofddorp gehaald. En dat is greffel in het Engels is clay. En daar is heel veel gedoe in de gemeenteraad over geweest. Want wie haalt het nou in zijn hoofd om klei uit Amerika te halen en dat naar de Haarlemmermeer te brengen. Totdat iemand uitlegde dat clay greffel is en... Daar is een heel gedoe over geweest. Maar dat stadion is dus prachtig. Ja. Uh, jouw droom is natuurlijk ook om die Major Leakers te zien. Klopt. Uh, maar wat is jouw droom nog meer? Wat speel je bijvoorbeeld? Ik ben uh, Werpen, dus uh, ja. Ja, pitcher. Ja. En ik hoop uh, ja, het WK volgend jaar. Taiwan. Ben je links of rechtshand? Links. Dat is een voordeel. Ja. Je bent groot, je bent breed. Ja. Sven Huijer, die jij waarschijnlijk ook wel kent. Ja. hongballen van het eerste. Die is ooit naar Boston gegaan. En die was een heel groot talent. Op alle gebied gooide heel hard. 2,93 mijl per uur. En dat is voor de insiders... het uh, niveau van de werpers in de Major League. Het hoogste niveau. En toch heeft hij het niet gehaald. Weet jij waarom? Nou ja, er is heel veel concurrentie daar. Ja, Je hebt heel veel Dominicanen En die doen er gewoon alles aan om jouw plaats in te nemen. Maar denk je ook niet dat het uh, mentaal is? Ja. Dat Hongbal, Hongbal is met name een pitcher... Een mentaal spelletje. Ja. Al gooi je 100 mijl per uur. Ja. Maar je zit mentaal niet goed. Dan, Hoe zit het bij jou mentaal? Nou ja, ik denk dat het op zich wel redelijk uh, goed is. Ook na, nou, ja, ik heb finales gegooid. En halve finales. Ja. Dus nou ja, dat je wel... Hoe oud ben jij? Op. Ik ben 17. Ben je al gedraft? Nee, nog niet. Is er nog geen scout bij jou geweest? Nee. Uh, moet je je daar zorgen om maken? Nee, want ik heb nu een heel windprogramma voor me. Ja. Nou ja, dan kan ik... Uh, ja, veel harder gaan gooien. Want wat gooien nu heb je energie? 85 mijl. 85 mijl per uur. Ja. Dat is uh, ongeveer 130, 140 kilometer per uur. Dat is hard. Als je hem tegen je aankrijgt, dat kan ik uit ervaring uh, zeggen. Um, toch kom ik op dat scouten terug. Uh, je speelt nu in het Nederlands team. Ja. Het Nederlands jeugdteam. Je speelt uh, bij Pioniers. Misschien wel volgend jaar bij het eerste. Ja, wie weet. De kans zit er uh, goed in. Um, ik weet dat uit Amerika komen er veel scouts. En die zitten al in Europa. En als iemand ook maar een klein beetje een bal kan gooien. Dan halen ze hem naar Amerika. Geven hem een klein contractje. En dan moet je het maar uitzoeken. In principe. Ja. Dan moet je het heel goed gaan doen. Ben jij gevoelig daarvoor? Denk jij? Nou ja, het is natuurlijk niet makkelijk als je naar Amerika gaat. Want je moet hier alles achterlaten. En je begint daar opnieuw. Ja. En hier ben je een van de beste. En daar ben je wel een van de slechtste. Ja. Dus ja, het is weer helemaal opbouwen. En... Maar is het wel je droom? ja. Jij wil gewoon... Maar dat moet dan wel binnen drie jaar al gebeuren. Moet jij in ja. Amerika zitten. Ja, klopt. Iets langer, dan, dan heeft nee. het al geen nut meer. Nee. Het is ja, volgend jaar of het jaar erop. Dat, dan moet het echt gaan gebeuren. Stel dat het niet gebeurt, wat dan? Dan blijf ik hier gewoon in Nederland honkballen. Ja, Gewoon een goede baan ernaast. Ja. Want je studeert? Ja, klopt. Dat is wel heel belangrijk. Maar Wat gebeurt er met jou, Wendy? Als jij geen Olympisch kampioen bent over overigens. Ja. Oh, ik moet even de microfoon nemen. Stel, je wordt... Het, het lijkt me haast onmogelijk. Maar stel, in het ondenkbare geval dat je geen Olympisch kampioen wordt. Wat dan? Dan gaan we gewoon verder. En dan volgende keer weer. Ja, dat is het voordeel van uh, dressuur, hè? Jij, ja, het jij kan, kunt heel kunt... lang doorgaan. Ja, maar leeftijd maakt niet zo uit. Nee. Nou, natuurlijk wel, als je ouder bent, dan uh, 50. Maar Ankie is ook in de veertig. Ja. En jij, Jasper? Uh, stel, over twee jaar blijkt... Uh, dat het wielrennen, ja, je kunt het wel heel goed... maar om met Michael Bogen te spreken... de enige manier om nog mee te kunnen rijden... is door flink doping te gebruiken en dat wil je niet. Nee. Wat ga je dan doen? Dan ben ik, uh, als het goed is... Uh, verslaggever bij uh, langs de Lijn. Ik... <lacht> als, je, als je inderdaad helemaal niets meer kunt... dan, dan kan dat altijd nog. Goed, dat was uh, Jesper. <lacht> Bedankt. Uh, ik ga nog even naar Brit toe. Want jij hebt de moeilijkste sport, vind ik. Om in uit te blinken. Uh, het is geen Nederlandse sport. Tenminste, het was wel een beetje Nederlands. Maar het is nou niet iets waarvan iedereen zegt van... Jongens, ga, wie gaat ermee naar buiten? We gaan even lekker ijshockeyen. Nee, precies. Uh, hoe, uh, hoe doe je dat? Hoe, hoe ga jij met jouw sport om? Ja, het is sowieso al veel reizen altijd. Omdat... Ja, als je een beetje op het hoogste niveau wil spelen, ja, dan kan je niet alleen in Noord-Holland blijven of zo. Of dan moet je wel echt heel Nederland door. En wat wil jij? Wil je ook het buitenland bereiken? Uh, ja. Want waar, het waar, waar valt er nou lekker geld te verdienen? Oostenrijk? Ja, uh, ja Zwitserland, Oostenrijk, Canada, Zweden, Amerika. Je hebt wel genoeg geweest. Finland ook? Ja, ook nogal. En als je nou naar het oostblok kijkt, want uh, als ik aan ijshockey denk, dan denk ik aan uh, Tsjechië en uh, Rusland... Uh, heb je daar ook goede vrouwen uh, ijshockeysters? Ja, dat zeker. En zou je daar willen spelen? Nou, je moet er ook wel naast wonen en zo. Dus een, een Oostblokland lijkt me iets minder, maar het kan altijd voor is <coughs> wel goed, ja. Ik heb, ik heb al aan Wendy gevraagd over zes jaar waar ze dan staat. Nou, dat is duidelijk. Dan staan wij hier op het uh, grote plein in Zandvoort uh, te juichen en te springen, want heeft ze goud gehaald. En reken maar dat ik erbij ben. Eh... <lacht> uh, de andere, even over zes jaar. Vind ik wel een mooie, mooie tijd. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 17. 17, dan ben je 23. Ja. Uh, Brit Wortel op haar 23ste. Ja. Wat is zij? Uh, ja, hopelijk hebben we dan de Olympische Spelen gehaald. De kwalificatie daarvoor, dus dat je mag meedoen. Dat, hebben we dat, dat is grappig, hè? Dat, hier hebben we nou een verschil, hè? Jij zegt, het zou mooi zijn als we daar aan meedoen. Zij zegt, die gouden medaille hoeven ze eigenlijk alleen nog maar uit te reiken. Maar jij zegt, ja, meedoen. Dat is het allereerste. Ja, als je daarvoor kan kwalificeren, dat is al heel wat. Komt dat omdat je zeker weet dat je geen Olympisch kampioen kunt worden? Uh, niet op zo'n korte tijd, nee. Hm. Wat gaan jullie eraan doen als Nederlands team? Wat doen jullie daaraan? Uh, nu spelen we vol mee in de competitie. Dus oh. elke weekend een wedstrijd. En om de week uh, train je met het Nederlands team. Om de week, dus niet één training per week of nee, twee trainingen per week? maar je traint wel met je eigen club, train je nog genoeg. En wat is genoeg? Uh, ja, Zes, zeven uur in de week met je eigen club nog. En dan in de weekend heb je nog uh, een wedstrijd met het Nederlands Team dan. Ja. En met je eigen club. En daarnaast kan je nog naar sportschool gaan. Dat kan. Op je 23ste, ja. Brit, uh, doe jij mee aan de Olympische Spelen. En dan speel je waarschijnlijk, denk ik wel in de Canadese competitie... Nou, dat klinkt toch leuk. Dat zou mooi zijn. Uh, Nick, als jij 23 bent... Welke club uh, kunnen we voor jou uitkiezen? Nou ja, ik hoop natuurlijk in Amerika. En welke club? Mm, nou, in ieder geval niet bij de Yankees. Of Boston. Nee? Nee. Dat, ja, die opleiding is nou niet zo heel, heel goed vergeleken met andere clubs. Dus nou ja, hopelijk bij een andere. Uh, <laughs> wordt hier gewoon... Gewoon in mijn, in mijn tekst wordt er geknoeid. <laughs> uh, en dan als pitcher. Ja. Uh, is het verstandig als pitcher zijnde werper? Uh, voor de mensen. Uh, om je nu al te gaan specialiseren, wil ik starter worden of reliever? Oftewel dat je startende werper bent bij een wedstrijd of later in de wedstrijd als werper komt. Nee, hier in Nederland ben je eigenlijk alles. Ja. Zoals bij mijn club ben ik af en toe starten, reliever of closen. Ja, ligt me net aan waar ze zin hebben. Maar, maar zou het misschien verstandig zijn om daar nu al aan te denken met het oog op een Amerikaanse... Ja, denk het wel. Want dan kun je, je beter gaan voorbereiden en mentaal ja. gaan voorbereiden van wat je job is. Ja. En nu, ja, hang je er een beetje tussenin. Nou, hey, bij die andere drie, en ik praat een heel klein beetje uit ervaring... <tus> hebben we het gekscherend <tus> over doping gehad. Als er één ding duidelijk is, is het doping in Amerika in het honkbal is normaal. Dat weet je? Ja. Zou je daar aan meedoen? Nee. Weet je dat zeker? Nou ja, het kan altijd veranderen als je daar bent. Maar Ik weet het wel zeker ja. dat dat verandert. Als, als je dan beter wordt en dan wel speelt en anders nee. niet, ja, dan kan het wel gaan gebeuren. Ja. Uh, het wordt altijd als heel negatief gezien. In Amerika is het echt, dames en heren, gewoon goed. Ik uh, ken een speler die nu... Uh, directeur is bij AZ, daar honkbalde ik vroeger mee, Robert Eenhoorn Die ging naar Amerika. en kwam een jaar later met een nek terug, die twee keer zo dik was. En uh, ogen die uh, toen uit zijn kassen zo'n beetje rolde. En die zei ook van ja, de enige manier om aan de top te komen in Amerika, is door toch af en toe uh, uh, laten we het maar Smarties uh, noemen, ja. te gebruiken. Over zes jaar, waar, waar ben je dan? Hopelijk in Amerika. In Amerika. Waar ben jij over zes jaar? Buiten dat je dan af en toe mij mag vervangen, uh, over zes jaar. Uh, ga, ga jij een opleiding afmaken? Ja, journalistiek. Echt waar? Ja. Dat is wel verstandig. Zie je? <lacht> zie, je, nou, zie ik zei dat hij intelligent was. Hè? Ik heb het gezegd. En dat blijkt wel weer. Ja, heel goed. Nou, ik, uh, ik zal je straks mijn kaartje geven. Dan kom jij een keer gezellig met me mee naar uh, Langs de Lijn. Is dat een uh, idee? Dat zou ik wel leuk vinden, ja. Ik ook. Uh, Jesper. Eddie. Eddie. Ja, joh. De vraag uit de zaal. Of, uh, van uh, Stefan van der Pol. Yeah. Oh, Stefan. Ja, ik, ging met, ik hoor heel veel ambitie. Ik hoor heel veel dromen. Maar die dromen kosten waarschijnlijk ook geld. Daar ga ik althans vanuit. En ik neem aan dat voor jullie als topsporters best lastig is om al die uitwedstrijden. Uh, ver weg. Je moet veel reizen. Dat kost ook een hoop. Hoe krijgen we het allemaal, hoe krijgen we het allemaal rond? Hele goede, Stefan. Hoe, betaal, hoe wordt jouw sport betaald? Ja, ik heb zelf een paar sponsor, privé-sponsors. En we zijn met het Nederlands team nu ook weer op zoek naar nieuwe sponsors voor dit seizoen. Hoe, ik en vind dat klinics. vind ik wel spannend hoor. Ik heb een paar privé-sponsors. Hoe doe je dat? Nee. Ja. Gewoon de, de, de slager op de hoek die zegt van... Uh, weet je wat, als jij je shirt ja, aan doet... Ja, precies. Ja, vind ik grappig. Ja, of een rel voor je shirt. Ik heb hier een soort een café en die hangen dan je shirt op. Ah, die vinden dat het sportcafé. Maar daar verdien je toch geen duizenden euro's mee? Nee, dat... Nou, per seizoen. Oké, okay, oké. Okay. <lacht> Wij doen iets verkeerd. Uh, Jesper, hoe, uh, ga jij, hoe wordt jouw sport betaald? Um, nou, in de, bij de jeugd dan, uh, zijn er nog geen sponsors. Dat komt pas op uh, 18, 19-jarige leeftijd. Hè? Nee, dat mag ook niet. Uh, dus aan hun fiets en alle, alle spullen moet je eigenlijk zelf komen. En dan heb je familie, vrienden die dat... Uh leuk vinden en jou ook ondersteunen. Je hebt een, een krantenweek. Um, ja, nou ik heb dan het geluk dat mijn vader een fietsenwinkel heeft. Dat is mooi meegedomen. Dat ja. is lekker ja. Ah, ja. Dus uh, het is makkelijker om aan spullen te komen. Ja. Um, maar het is vooral, um, bijvoorbeeld in een, uh, in een ploegentijdrit is het toch wel echt van belang dat je goede, ja, goede je, en, ja. en vooral dure spullen, materialen hebt. Wendy, nou, over jouw inkomsten uh, hebben we het al gehad. Je hebt je eigen paard, uh, uh, je hebt ouders die je uh, flink ondersteunen. Heb je nog andere inkomens, om het zo maar te zeggen? Ja, uh, nou, mijn vader uh, die, die zoekt sowieso sponsors uh, voor mij. Uh, en bijvoorbeeld familie en vrienden en zo, die, die geven ook Maar die Rabobank bijvoorbeeld, uh, betaalt die ook? Nee, nog oh. niet. Maar je krijgt wel gratis trainingen, dus dat is toch ook een soort van. Dat is absoluut uh, geldelijke ondersteuning. Ja. Uh, Nick, tot ten slotte bij jou. Uh, ja, weinig geld in het honkbal, hè? Klopt, ja. Wij hoeven ook geen eigen sponsor te zoeken. De, ja, de club heeft gewoon één sponsor. En ja. die betaalt dan knuppels, pakken, ja. helmen, alles. Alleen, ja, je handschoen moet je zelf betalen. Contributie ook? Ja, dat moet ik ook. Nu nog wel. Als je eenmaal in de hoofdplas zit, dan, dan hoeft het niet meer. Nee. Ik, ja, ik had me er al enorm op verheugd. En het is weer voor de derde keer uitgekomen. Met de toptalenten uit Zandvoort. Een viertal daarvan. En we hebben er veel meer aan tafel te hebben gezeten. Ik vond, ik vond het heel erg leuk. Bedankt dat jullie hier waren. En applaus. Ja. Uh, Nick, ik kom nog één keer bij jou terug. Want ik zie dat jij een leuk plaatje hebt aangevraagd. Ja. Ik ga het weer helemaal verkeerd zeggen. Ik ben 57, ik zeg het er maar bij. Evisiel? Avicii. Oké. Oké. Okay. <laughs> okay. Hey Brother, is dat wel goed? Ja, dat okay. Hey Brother van Avicii. Hey Brother. We staan alweer open, dames en heren. We gaan nog even verder. We gaan nog, om precies te zijn, twintig minuten verder. Het is nu ongeveer tien voor negen. U luistert op uh, ZFM naar uh, het programma De Derde, uh, Derde Sportcafé in Zandvoort. Het Zandvoort Sportcafé. En we hebben uh, al heel wat leuke gasten gehad. Oh, ik weet niet wat er gebeurt, maar... Doe wat doe jij? Doe zit je met je, doe Wie zit er aan de knoppen? Jij Hubert? Ja, Leo. Ja. Uh, Leo. Maar Leo ja. mag dat. Want ik ga u even voorstellen. Ik kom zo bij Leo. Maar ik begin bij uh, Marcel Schoorl. Marcel, uh, vertel even wat jij doet. Ik ben Marcel Schoorl, cafetariahouder van de Snackbar bij de Oude Holt. En ik heb een voetbalkooi naast de cafetaria zitten. En daar ben ik uh, vrijwilliger van. Een voetbalkooi? Ja. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is een, uh, een kooi van... Uh, pak een beet, uh, 20 bij 10 meter, helemaal uh, in de ronde, bekooid, en een net erboven, en dan kan de jeugd lekker voetballen. Ik wou zeggen, een kooi, zijn ze zo gevaarlijk, die jongens die daarin komen? Als dat in de bebouwde kom is wel, ja. <lacht> Daar, uh, ik heb ook gehoord dat het uh, een pannakooi is. Het is een pannakooi, ja, panna pannakooi, voetbalkooi. Panna is uh, ja. iemand door de benen spelen ja, en dan, ik weet het. dan doe je het goed. Uh, Mike, Mike Broksterman, wat doe jij en waarom zit je hier? Ik uh, ben conditietrainer. Ik heb uh, zelf een studie gedaan, bewegingswetenschappen. En ik geef uh, hier de trainingen van de sportservice Heemse de Ter voorbereiding van de circuitrun. Dat is heel mooi. Want de circuitrun uh, wordt populairder en populairder. Vertel er eens wat over. Ja, nu uh, voor het vierde jaar gaan we in februari gaan we weer van start met een programma van acht weken. Um, het is een groep van kinderen en sinds vorig jaar ook volwassenen erbij. Om die uh, actiever te maken. En... Uh, ja, het is nu een heel groot evenement met echt, uh, volgens mij wel uh, meer dan uh, 10.000, 20.000, ik weet niet precies hoeveel sporters er komen, hoeveel hardlopers er komen. Maar het is een groot evenement. Uh, uh, over het circuit, over het strand gaan ze. En met de kids doen we de 2,5 kilometer. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Dan ga ik naar de vrijwilliger van Zandvoort. Leo Miezenbeek, vertel even wat je doet. Dan gaan wij ondertussen koffie drinken, thee drinken. En... Nee, ga het gaat alleen over de ijsbaan hebben, denk ik. Wij, wij organiseren een mede-organisator van de ijsbaan in Zandvoort... voor dit jaar, voor het vijfde jaar. En dat is een ijsbaan die neergelegd wordt en uh, gesponsord wordt? Onder andere, ja. Gesponsord en waar door iedereen de lekker zijn rondjes kan draaien? En ja, ja. Waarom doe je dat? Uh, ja, voor de Zandvoortse jeugd. En dat wij het leuk vonden om mee te beginnen... Het eerste jaar om iets te organiseren in Dortmund, een ijsbar. Ja, die vraag wil ik aan jou ook stellen, Marcel. Je, je hebt een snackbar. Ja. Of, hoe noemde je het zelf? Cafetaria Lauderdale. Cafetaria? Ja. Een Sneekbaar. Panacoid. Niet daarnaast? gezond. Is niet gezond. Nee, is niet gezond, absoluut niet. Ik uh, zie wel eens uh, op televisie een meneer met een snor ja. bij VITV samen ja. met Wilfred Gené en die hebben het constant over uh, gezond eten in de kantine. Ja, ja, ja, ja. Ik, dat uh, doe jij niet aan? Nee, absoluut niet, Ik doe niet aan mee. Nee. Want dat verdien ik geen gulden. Nee, dat is waar. Of <lacht> geen euro. Maar is het dan niet een beetje tegenstrijdig dat je wel een snackbar hebt en dat je ja. daarnaast uh, uh, sportfaciliteiten ja, hebt? Ja, de kinderen mogen ook absoluut niet bij mij in de zaak komen. daar mogen we helemaal niks van. Nee. Ik geloof niet. Je je bestellen is het mee is meestal een broodje gezond. Ja, nee, ik begrijp ja, echt het. Maar. maar waarom die pannenkooi? Nou, het is heel leuk, want uh, wij zijn in de nieuwbouw, uh, hebben we daar uh, een jaar of vijf geleden zijn we ermee begonnen. En we hadden altijd een klein grasveldje ernaast. En mijn roots, mijn roots, ligt eigenlijk op deze plek hier al. Dat was vroeger de Hannisch Schafschool, is eigenlijk nog de Hannisch Schafschool. Yes. En die had altijd een voetbalplein. En dan kon je altijd dag en nacht kon je altijd voetballen. En dat is altijd bij mij in mijn achterhoofd gebleven dat ik echt een hele leuke jeugd hier gehad heb. En toen ik daar ben begonnen met, uh, met werken. En uh, ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden. Hier zou ik wel eens een leuk voor de kinderen een leuke uh, kooi willen neerzetten. En dat is ook gebleken. Dat het ook uh, echt effect heeft. En dat de kinderen lekker kunnen voetballen daar en spelen. En van de straat af zijn. Ja. En veilig van de straat. En dat is heel belangrijk. Nou ben ik misschien niet eerlijk als ik het zeg. Maar ik heb weinig mensen meegemaakt die uh, iets sponsoren. Geheel vrijblijvend en eigenlijk alleen maar om iets te doen voor de, uh, voor de gemeenschap. Die willen altijd wel een heel klein beetje daarvan terugzien. Wat wil jij daarvan terugzien? Nou, ik zie daar, nou, wat zie ik ervan terug? Ik zie het plezier van de kinderen terug. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Ik zie wat ik vroeger had hier op dit Hannisch Schafpleintje. Wat we hier uh, vroeger hadden. Nu is het heel klein. Maar vroeger had je echt een plein hier. En dan ben ik opgegroeid. En dan ben ik na school, voorschool. Altijd uh, wezen voetbal. Ik zeg, dat wil ik terug hebben naast mijn cafetaria. Dan is mijn wens vervuld. En dat is aardig gelukt. Kijk, dat is mooi. Doe je nog meer dingen uh, op dat gebied? Dat je zegt, van, nou daar hebben, hou ik me mee bezig. Ja, we hebben, elk jaar hebben we een, een toernootje. En dat is ook heel bekend. Er komen 125 kinderen op af. En dan uh, doen we altijd voor een goed doel. Ja. En dan spelen ze drie tegen drie. En, uh, daarna een gezond patatje, na afloop krijgen ze dat Uiteraard. altijd van mij. Mager vet, mager vet, en, <laughs> schoon vet. Ja. En uh, nee, dat is altijd wel heel leuk. Ja, een hele beleving ook voor die kinderen. Want uh, onze wielrenner, die is er ook, uh, heeft er ook leren voetballen. En je ziet uh, tot de selectie aan toe. Dus er is ja. echt resultaat. Is nu wielrenner, hè? ja. Gezonde wielrenner. <laughs> Gezonde wielrenner. Uh, ik uh, kom even bij Leo terecht. Ja, ik, ik stel net die vraag over. Uh, je doet iets en dan wil je er wat van terugzien. Uh, hoe zit het met zo'n ijsbaan? Doe je dat nou echt alleen maar van ik wil de kinderen laten schaatsen? Of willen we er toch wel iets uithalen ook? Nee, eruit uithalen niet. Maar wel die kinderen laten schaatsen. Ja. Het is natuurlijk fantastisch als je. Wat doen wij we gaan daar voor vijf jaar doen, we hebben het vier jaar gedaan. Er zijn kinderen die zijn daar begonnen met op van die kleine krabbertjes. Ja. En die schaatsen na drie jaar gewoon als volledige schaatsers in de ronde. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En je krijgt van ouders krijgen het horen van de kinders, de kinderen zo blij zijn en fijn en elke dag weer komen. Nou, daar doe je het voor. Heeft onze Brit het daar ook gedaan? Is Britten nog? Zo. Brit, heb je daar ook wel eens geschaatst? Ja. En nu moet je er helemaal naar komen. Dan kun je ze een beetje leren. En een beetje bodychecken En elkaar rossen. Eh, als er lastige types bij zitten natuurlijk. Eh, want dat is nog wel eens een probleem. Dat er ook wel eens wat lastige types komen. Valt reuze mee. Echt waar? Ja, echt wel. Tuurlijk dus is dat wel wat. Maar zo uh, een uh, nou, nou, een redelijk overwicht denk ik dan wel. Want uh, we houden het aardig in de hand. We hebben eigenlijk hetzelfde... Problemen. Hoe ben je op het idee gekomen? Op ja, Gert van is degene geweest die daar het initiatief in genomen heeft. Die kwam met het plan, Je had het ergens gezien. En die had zoiets van, er was al een ijsbaantje in Zandvoort geweest. En dat was allemaal wat minder succes. En toen was het van, die had ergens anders in een andere stad zo'n zo ijsbaan zien liggen voor Iceworld. En die had zoiets van, dat moeten we eens dus kijken of we een dorp kunnen doen. En die... Kwam bij mij vragen of ik wat verstand had van techniek, of ik daarmee kon helpen. Nou, dus uiteindelijk is, is dat zo gaan groeien. En uh, ja, we zijn met een groepje begonnen. En uh, ja, dit is het resultaat. Beter vreden? Nee, ja, we zijn heel tevreden. Nee, nee, we hebben het in drie, vier jaar tijd opgebouwd tot iets wat we maximaal uit het plein gehaald wat erin zit. We zijn met het kleinere baantje begonnen dat we nu hebben. Ja. En, uh, ja, groter kunnen we niet maken, want hij is niet groter. Dus ik, ik heb hem nog niet gezien, staat hij al? Nee, nee, nee. nee 10, 10 december gaan we bouwen. Gaan we beginnen met de vloer. En dan tot uh, februari? Dan 13 december gaan we open. Nee, nee, we gaan het uh, eerste weekend van januari gaan we weer dicht. 5 januari. Uh, oh, het is stoppen. maar uh, twee, ruim twee weken? Nee, 23 dagen zijn we open. Nou ja. ja, nou ja. Dat is ruim twee weken. Ja, nou, 23 dagen ja. 24 ja. uur, ja. dat we Heel bezig ruim. zijn. Heel ruim. Heel ruim. Uh, waarom zo kort? Uh, het is lang genoeg. Ja, maar... Je kunt nee, maar je, je, je, je, je bent met vrijwilligers. En, ja. uh, en, ja, meer, Dit zijn jij, allemaal vrijwilligers? Alleen maar vrijwilligers. Dus. We hebben een groep van uh, 60 mannen. In, in het eerste jaar hebben we, we hebben begonnen met een ploegje van een man of 30. Heel moeilijk, want mensen hadden er vertrouwen in. En, uh, dat is heel lastig gegaan. Het eerste jaar was heel moeilijk, heel veel werk. Is het nog mogelijk om vrijwilligers te krijgen? N nu wel, ja. Ze, ze komen graag helpen. Ja? ja, het is een heel leuk ding. Merk je daarin dat Zandvoort anders is dan andere steden? Want uh, je hoort zo vaak dat er zoveel problemen zijn om mensen uh, aan het... Aan het doen te krijgen om, om mee te werken, om te helpen. Nou ja, goed. Ja, weet ik niet. Ik heb geen ervaring met andere steden. Maar uh, wij hebben altijd een ploeg uh, om ons heen. Die, uh, wij doen ook vierdaagse evenementjes. En uh, ja, een leuke ploeg vrijwilligers om ons heen. Waar wij eigenlijk alles doen. Wat kost en, het als ik uh, een uurtje wil schaatsen? Je mag een hele dag komen schaatsen voor vijf euro. Voor vijf euro? Ja. Maar je moet nog wel schaatsen huren? Nee, die zit er binnen. Zo. Ja, mooi hè? Ja. Nou, we komen allemaal kijken vanaf... Nee, schaatsen. Ja, oké, voor deze. Ik wil wel tegen Brit een keer uh, een stukje schaatsen. Uh, 23, nee, hoeveel december was het ook alweer? 13? 13 december gaan we open en we stoppen zondag 5 januari. Geloof. En het is waar? Hier op het Raadhuisplein. Raadhuisplein. In het centrum van Dorp. Goed zo. Mike Broksterman. Hoe moeilijk is het voor jullie om vrijwilligers te krijgen? Um, nou eigenlijk niet heel, uh, heel erg moeilijk. We hebben, ik heb die trainingen doe ik uh, vanaf februari doen we een traject van, uh, van acht weken ter voorbereiding van de circuitrun. En uh, sinds een jaar betrekken we de ouders er ook bij om die trainingen te begeleiden. Dus dan hebben we niet echt heel veel vrijwilligers nodig. De trainingen die doen we bij de school zelf. Dus dan